1 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Parlement Cyprus stemt pas op zijn vroegst morgen over het reddingsplan. Zeker zeven doden bij een zelfmoordaanslag in Somalië. En de Sixtijnse kapel is weer open voor het publiek. Het is er absurd druk. Flinke zonnige periode vanmiddag, maar het noorden heeft nog wel wat bewolking en daar valt soms wat regen. Geleidelijk wordt het ook droog en komt de zon erdoor. In het zuidwesten en het westen kan een bui vallen. Het wordt vandaag 6 tot 9 graden. Dat alles bij een matige wind uit zuidelijke richting. En vanaf morgen dan is het een paar dagen weer iets kouder. De stemming over het reddingsplan voor Cyprus is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou het parlement er vandaag over stemmen, vanmiddag... maar eh, afgesproken is dat ze pas morgen bijeenkomen. Eva Wiesing op Cyprus. Voor ons, Eva. Waarom morgen? Nou ja, omdat ze nog aan het onderhandelen zijn... want de voorwaarden zoals die afgelopen vrijdagnacht zijn afgesproken... die zijn uh, niet, uh, niet uh, te aanvaarden voor de Cyprioten hier. Dat betekent dat de mensen die minder dan een ton op een spaarrekening hebben... die zouden voor 6,75% van dat spaargeld worden aangerekend. Een groot deel dus kwijt zijn. Uh, dat moet minder worden, dus daar wordt over onderhandeld. Dat zou misschien 3,5% worden. Dat betekent wel dat mensen die meer dan een ton hebben meer moeten gaan betalen. En die onderhandelingen die lopen dus nog uh, door. Hmm. En, en de Cyprioten, hebben die al gereageerd op het uitstel? Nou ja, want ik, ik spreek hier met mensen en die vinden het uh, sowieso een heel raar plan... dat de spaarders zoveel geld moest, moeten betalen. Maar ze hebben natuurlijk wel, vinden het wel fijner als die uh, kleine spaarders minder hoeven te betalen. Je moet bedenken, veel mensen hebben hier veel geld op hun spaarrekening staan... omdat ze... Uh, dat als een soort pensioenvoorziening uitbetaald krijgen... als ze klaar zijn met hun werk of naar een andere baan overgaan... in de, in de private sector, dus niet bij de overheid... krijgen in één keer zo'n hap geld binnen. Dat bewaren ze vaak voor hun pensioen. Uh, en zo uh, zijn ook gewoon heel veel normale middenklasmensen... Uh, toch hier met tonnen op de bank om hun pensioen... Te, of met tonnen met 10.000 euro's op de bank om hun pensioen aan te vullen. En die mensen... Die zien daar ook dus een deel van uh, verloren raken en mm -hmm. hopen op een betere uitkomst. Ja. Nou, nou liggen de banken uh, op Cyprus die liggen aan het infuus van de, van de Europese Centrale Bank. Die heeft gezegd we gaan uh, de geldkraan dichtdraaien als het uh, niet snel wordt aangenomen, dat reddingsplan. Uh, vandaag wordt er niet over gestemd. Morgen misschien op z'n vroegst. Uh, ja, hoe lang kunnen ze dat nog uh, voor zich uitschuiven? Nou ja, het is een opmerking van de president van Cyprus, die zegt dat de ECB gedreigd heeft om woensdag die geldkraan dicht te draaien. Uh, we hebben daar nog geen officiële reactie van de ECB over gekregen. Toch moeten ze echt haast maken, want je ziet, dat heb ik vandaag ook weer gezien, mensen staan nog steeds in rijen voor de pinautomaten. Dat wordt natuurlijk aangeleverd. Twee weken geleden is bekend geworden dat in Griekenland in die tijd dat iedereen daar geld weghaalde, de, echt met, met vliegtuigladingen voor het kerst was ingebracht. Om te zorgen dat die geldautomaten in ieder geval maar geld zouden hebben. Het is een situatie die, die natuurlijk niet heel lang kan aanhouden. Dus er moet natuurlijk snel een beslissing komen. zodat die banken ook weer open kunnen. Mm -hmm. er, wordt, de, er wordt hier gezegd dat de banken morgen ook nog dicht zouden zijn. om een bankrun te voorkomen. Er moet een oplossing komen. Snelheid is geboden. Uh, eerst de helft van deze week. Dan uh, moeten er knopen worden doorgehakt. Eva Wiesing ja. op Cyprus. Ja. Dankjewel. Werknemers die na een kort ziekteverlof weer aan het werk gaan... die worden soms zonder dat ze het weten niet voor 100% beter gemeld. Dat blijkt uit klachten bij het nieuwe meldpunt Verzuimbegeleiding van FNV Bondgenoten. De afgelopen vier weken 3300 meldingen zijn binnengekomen. Zo'n aanhoudende ziekmelding kan grote gevolgen hebben, zegt de FNV. Als werknemer na een griepje heb jij je hersteld gemeld, je gaat gewoon weer aan het werk. En werkgever houdt je bijvoorbeeld voor 1% administratief ziek. Daar kom je zelf vaak pas na een jaar achter als de papieren van het UWV op de maat vallen... of dat je een loonsanctie uh, krijgt. Volgens FNV-bondgenoten proberen werkgevers zo om goedkoop van mensen af te komen. In de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker zeven doden gevallen door een zelfmoordaanslag. Het gebeurde in de buurt van het presidentiële paleis. Doelwit was een auto van een hoge veiligheidsofficier... maar de zelfmoordenaar ramde een passerende minibus. De meeste slachtoffers vielen in die bus die een brand vloog. Onduidelijk is nog welke groepering achter de aanslag van vanochtend zit. Op de campus van de Universiteit van Florida zijn honderden studenten geëvacueerd... nadat daar explosieven zijn gevonden. Politie was naar de universiteit gegaan omdat er een alarm was afgegaan. Agenten die vonden daar een man die vermoedelijk met een vuurwapen zelfmoord had gepleegd. Toen ook explosieven werden gevonden, moesten er zo'n 500 studenten het gebouw uit... Onbekend is of de dode man een student is. Dit is het NOS Journaal, het doorald Megens... Een mega-order voor Airbus, 18 miljard euro. De Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air bestelt er 234 toestellen voor bij de Franse onderneming. Michel Maas, in Jakarta, onze correspondent. Michel, ja, dat Lion Air, wat is dat voor een maatschappij? Nou, dat is een heel snel expanderende maatschappij. Die begon in 2000 met één vliegtuig. Maar die zijn nu al de grootste binnenlandse maatschappij in Indonesië. En Indonesië is wat dat betreft een enorme groeimarkt. Want uh, al die eilanden hier, uh, daar wonen mensen die vroeger met de, met de veerboot ergens heen moesten. Die nemen nu allemaal het vlieg, vliegtuig. Dus Lion Air heeft al, uh, is van die ene vlucht al uitgegroeid tot een uh, maatschappij met 60 vluchten. En groeit maar steeds verder en heeft vorig jaar al een mega-order geplaatst... bij de firma Boeing, de grote concurrent van Airbus. Daar mm. hebben ze toen 240 toestellen besteld. Dus voorlopig geld zat daar. Ja, het is, het is een maatschappij met grote plannen in ieder geval. Ja. Uh, ze willen een nieuwe maatschappij gaan opzetten ergens in Zuidoost-Azië. Ze hebben net in Australië een maatschappij opgezet. En ze willen verder de wereld in. Dus uh, ja, die, die uh, bijna 500 toestellen die ze nu besteld hebben... dat, uh, dat wijst er wel op uh, hoeveel groei zij nog zien in de luchtvaart hier in deze ja. regio. Want hebben ze daar, zoals ook hier in Europa... daar ook niet te maken met, met kleine prijsvrechters... Waar ze, waar ze veel concurrentie aan hebben? Nou, er is wel concurrentie. Er is één hele grote, die heet AirAsia. Dat is op dit moment de allergrootste uh, prijsvechter hier in de regio. Die uh, wint allerlei prijzen omdat het uh, de beste renderende luchtvaartmaatschappij ter wereld is. Uh, dus ook, ook die groeit hier als coal. En Lion Air wil de concurrentie aangaan met die grote. En de kleintjes die uh, beginnen het daartegen een beetje af te leggen. En uh, die proberen nu te overleven, hmm. vaak door zich aan te sluiten of bij Lion Air of bij... Uh, Air Asia of een andere grotere maatschappij. Maar uh, het is niet zo dat de kleintjes hier de grote beginnen op te eten. Nee, nee. Nou hoor je wel vaker over uh, vliegongelukken. Vooral in Indonesië. Hoe, hoe is het gesteld met de reputatie van Lion Air? Lion Air heeft een redelijk goede reputatie, maar ze staan wel op de zwarte lijst van de Europese Unie. Daar staan alle Indonesische maatschappijen op, tot voor kort tenminste. Garuda is daar vanaf. Lion Air hoopt daar binnenkort van af te komen. Uh, maar vooralsnog hebben ze nog te lijden uh, onder het slechte imago van de Indonesische luchtvaart. Maar Lion Air zelf is uh, redelijk goed. Michel Maas in Jakarta, dankjewel. Een militair is veroordeeld tot vijf jaar cel voor verkrachting en poging tot doodslag van een prostituee in Nijmegen. De man van 32 was dronken toen hij haar bezocht. Hij begon zonder aanleiding te slaan en te stompen en verkrachtte de vrouw. De prostituee raakte bewusteloos en moest met zware verwondingen naar het ziekenhuis. Het Openbaar Ministerie had zes jaar tegen de man geëist. De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem legde een lagere straf op... omdat de militair tijdens de mishandeling verminderd toerekeningsvatbaar was. In februari zijn veel meer huizen verkocht dan de maand ervoor. Het kadaster registreerde bijna 7900 verkopen... ten opzichte van ruim 6200 in januari. Dan was in januari de woningverkoop nog met 65 procent gekelderd. Dat wel. Veel mensen kochten namelijk eind vorig jaar nog snel een huis... om te profiteren van de oude, gunstige hypotheekregels. Het was vorige week de plek waar het wereldnieuws vandaan kwam. Maar vanaf vandaag is het weer gewoon een van de grootste toeristische attracties van Rome. Vanochtend om 9 uur ging de Sixtijnse Kapel weer open voor het publiek, na ruim een week sluiting vanwege het conclave. Nu nog speciale dus om te bezoeken. Maar ja, je komt er niet zomaar in, merkte Matthijs van de Wiel. Je moet er echt wel iets voor over hebben. Twee tot drie uur lang in de streamende regen in de rij staan. Een rij die zo lang is dat hij drie keer om de hoek gaat. Tenzij je meegaat met een van de Afrikaanse tourguides... die tegen meer prijs een snellere route beloven. Of tenzij je zo slim bent geweest... om online een kaartje met een vast tijdstip te kopen. Zoals Lydwien Reuver uit Amsterdam. Nou, uh, op internet gevonden. Ja, dat is nu zo moeilijk toch tegenwoordig. Zij kwam vanwege het conclaaf naar Rome. Ze boekte haar reis toen Benedictus aftrad. Nou, het idee is wel leuk dat waren. Een paar dagen geleden nog onder 15 kardinalen zaten. En nu ik. Pas na 11 druppelen de eerste toeristen weer naar buiten. En ja, ook hier stikt het van de Nederlanders. Ja, het is echt veel te druk. Eigenlijk. Veel groepen, veel duwen. Het kacheltje was weg. Ja, stond niks, hè? Nee, er stond niks. Nee. De schoorsteenpijp. Ja, inderdaad. Ja, was er nog iets uh, te ruiken of te zien of te voelen van... welke historische gebeurtenis zich daar heeft afgespeeld? Nee, eigenlijk niet. <laughs> nou, we hadden wel met steen van, ja, hier hebben ze dus gewoon... Dat Vorige week ja. gezeten, de beste, de beste heren. Nou ja, dat is gewoon geschiedenis. Dat komt in een geschiedenisboek en dan ga je later over lezen. Ik bedoel, ze uh, heeft gewoon wat. Uh, nee, no, on uh, Il y a trop de Nee, van het conclaaf zie je niks meer daarbinnen, zegt deze man uit Zwitserland. Uh, il y a trop de in On, on pas la, la pour... Eigenlijk zie je niks. Het is veel te druk. Pour, uh, van de spirituele uh, sfeer uh, komt we zo niks que, terecht. Het ambiënt van deze kapel. On neemt het is zo druk, je mag niet stilstaan. De supposed klappen dat je door moet lopen, alsof het een kudde is. Nou, gelukkig stonden de kardinalen niet zo onder druk. Voilà, absolument pas. Oui, oui. Sport. Nederlands Elftal verzamelde zich vanochtend in Huisterduin in Noordwijk. Daar bereidt Oranje zich voor op de komende week aan kwalificatiewedstrijden tegen Estland en Roemenië. Wesley Snijder, tegenwoordig voor het Turkse Galatasaray speelt hij, keerde terug in de selectie van bondscoach Louis van Gaal na een afwezigheid van een half jaar. Dat is lang hè. Voelt dat ook zo? Uh, dat voelt wel een beetje zo ja. ja. Toch wel. En waarom dan? Nou, Omdat het een lange periode is. Dus ik wist niet... Uh... Specifiek een half jaar, maar ik weet wel dat het een lange periode is. Dus dan voelde het wel lang. Ja. Na die Champions League wedstrijd tegen Chal Schalke leek het alsof je een beetje twijfelde of je er wel bij zou zitten, was je echt verbaasd toen je opgeroepen werd? Nee, verbaasd niet. Ik bedoel, als ik fit ben, dan, uh, dan denk ik nog steeds dat ik hierbij hoor. Dus uh, maar goed, wat, je, wat je net ook zelf zegt, het is een lange periode, dus dan is het wel weer even, even nieuw allemaal. Ja. Want de vorige wedstrijd, mijn speelde toen heel goed. Ik dacht vast van nou, die gaat erbij zitten. En dan wordt een concurrentiestrijd. Maar... Uh, dat is dan toch weer niet zo? Nee, dat klopt, heb ik ook gezien. Dus, uh, nou ja, dat, dat is jammer voor mij. Hè? Ik bedoel, heb het heb het goed gedaan tegen, tegen Italië. Klopt, heb ik, die wedstrijd heb ik gezien. Dus, uh, maar ja, uiteindelijk is het toch de bondscoach die, die, die de keuzes maakt. En blijkt dan dat hij toch uiteindelijk weer terug gaat grijpen op uh, de wat ervaren spelers? Ja, dat weet ik niet. Dat, weet ik niet. Dat, uh, dat zullen we zien de komende periode. En je bent toch aanvoerder, dat weet je dan toch? Dat ben ik wel, ja. Dat zal ik, uh, ik nog blijven ook. En heb je daar het afgelopen half halfjaar contact met Van Gaal over gehad? Ik bedoel, als je niet opgeroepen wordt, betekent dat ook meteen dat er geen contact was? Nee, we hebben absoluut contact gehad. Sterker nog, Van Gaal is in, uh, is in Istanbul geweest. Dus we hebben over heel veel dingen gesproken. Maar dat zijn dingen die we wel, uh, die we wel intern houden. Ik bedoel, het is niet om, uh, om, om daarmee naar buiten te treden. Dus, uh, we hebben heel was het zo geheimzinnig dan? Was dat zo uh, belangrijk geheim? Nee, maar wij hebben over heel veel dingen gesproken. En dat is niet belangrijk voor de media om daarmee naar buiten te treden. Wesley Snyder en hij was in gesprek met de verslaggever Bert Mijlderink. Nu John Sohoka bij de AWB. Hij heeft verkeersinformatie, John. Ja, Eén korte file op de A58, Vlissingen richting Breda. Er dus ze klopend het en de afrit Heerle twee kilometer. Dankjewel, John. Dat was het, het uitgebreide nows journaal Nog een keer de hoofdpunten. Het parlement op Cyprus stemt pas op zijn vroegst. morgen over het reddingsplan. Er zijn zeker zeven mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag in Mogadishu in Somalië. En vijf jaar cel voor een militair... wegens verkrachting en poging tot doodslag... van een prostituee in Nijmegen. 13 over 1. Dit was het. Zometeen Jurgen van den Berg weer met lunch. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook het concert met Mozart en Beethoven op paasochtend. Inclusief paasbrunch vanaf 45 euro. Koop snel uw kaarten...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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, in de aanloop naar de inhuldiging van koning Willem-Alexander... hebben we op de maandagen altijd een werklunch over de voorbereidingen van dat hele feest. Dit keer met de eigenaar van het designbureau dat Amsterdam op 30 april in rood, wit en blauw gaat omtoveren.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 Op de maandag praat ik met iemand die bezig is met de voorbereidingen voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Amsterdam wordt op 30 april helemaal omgetoverd in de Nederlandse kleuren. En daar is een heel plan voor opgesteld. En het designbureau Koeweiden Postma heeft de eer om de versiering te verzorgen. Ik praat erover met Dick de Groot, een van de eigenaren van Koeweiden Postma. Dag meneer de Groot. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, natuurlijk wel een hele speciale opdracht die jullie hebben binnengesleept. Ja, een ultieme opdracht. Een prachtige opdracht. We zijn er ook zeer trots op. Het is echt een, een feest voor ons. Het is natuurlijk een feest voor Nederland. Het is een feest voor Amsterdam. Maar het is zeker ook een feest voor Koeweiden Postma. Ja. Uh, uw plan is gebaseerd op de initialen van de nieuwe koning, W.A. Ja, dat klopt. Uh, op een gegeven moment uh, hebben we natuurlijk de briefing gehad om, om de stad zeer feestelijk te versieren... Uh, uh, maar ook eenvoudig, hè? passend bij, uh, bij deze tijd. En vervolgens uh, zoek je naar een haakje, een aanknopingspunt. Uh, het gaat natuurlijk niet over een kroning, het gaat over een inhuldiging. Dus een kro kroontje was een gouden adon. Wij stuiten op, de, op het monogram, het officiële monogram van prins Willem-Alexander. Daar hebben we een, zeg maar een moderne uh, versie uit gedistilleerd. Uh, dan ontstaat er een, een, een vormetaal die je kunt doorzetten, waardoor je zeg maar, vanuit de diagonale die vorm uh, verder doorzet. En uiteindelijk uh, krijg je eigenlijk een soort flexibel grid... wat je op uh, alle mogelijke middelen kunt gaan invullen. Ja, we moeten denk ik even zien. Uh, als, als het ik is radio, ja. het is ook moeilijk. Ja. Nee, maar als ik het nu zo uitleggen, uh, Ik had hier uh, genoteerd uh, WA met een ruitje. Ja, er zit een, uh, een klein ruitje onder en het ruitje dat ruitje dat zet je door. Dat heeft ook iets heraldisch. Uh, dus uiteindelijk ontstaan er allerlei ruiten, allerlei diagonalen. En die kunnen we vervolgens invullen. Nu is het ook zo dat binnen, uh, binnen uh, het kerngebied... Eigenlijk waar alle camera's staan opgesteld, dus, uh, met name de Dam... Uh, daar spelen we met, uh, met name rood, wit, blauw. En in de buitengebieden uh, daaromheen is het meer Amsterdam Koninginnedag. Dus daar heeft uh, het oranje accent een, een voornamelijke rol. Ja, maar als je dus boven de stad zou hangen, dan zou je dat heel mooi kunnen zien. Als je boven de stad zou hangen, zou je dat euh, nou ja wellicht kunnen zien. Ik denk dat je beter door de stad heen kunt lopen. Want we werken veel met vlaggen en banieren. Mm. Vanuit een helikopter kan ik me niet helemaal voorstellen wat voor effect het is. Maar het zou fantastisch zijn. Ja, bent u eigenlijk helemaal vrijgelaten in het ontwerp? Of, of moest u nog aan allerlei eisen voldoen? Nee, wij zijn uh, feitelijk uh, vrijgelaten in het uh, ontwerp. Maar je zoekt natuurlijk wel naar een soort krachtige... Uh, uh, uh, symbool. Uh, ja, uiteindelijk heb je het toch over versieren. Het is niet zo dat er mochten geen dankbetuigingen Er mocht geen tekst in het ontwerp, geen dankbetuigingen. Het gaat echt over het versieren van, van de stad. Ja. Um, u, u zei het al, he, de, laten we zeggen, de, ik noem hem even de binnenring rood-wit-blauw. En dan uh, wat verder weg zal het vooral oranje accenten krijgen. Um, is er ook nog een, een soort uh, ja, eyecatcher waar u echt uh, heel uh, trots op bent? Nou, de eyecatcher is denk ik uh, het gebouw overhoeks. Uh, voor de Niet-Amsterdammers is het de oude Scheldtoren. Ligt achter het centraal station. Naast het uh, -museum, hè? Het Naast het, uh, ja, het nieuwe Filmmuseum. Nou, dat is een, een behoorlijk gebouw en dat wordt heel, eigenlijk wees ik, helemaal ingepakt. Dus daar komen enorme doeken op. Een soort Christo-achtige. Dat is een soort Christo-achtige aanpak, ja. Oké, okay. nou ja, dat is iets. En dan wat, wat, wat kunnen we verder in de stad verwachten? Veel vlaggen dus? Veel vlaggen, veel banieren. Uh, uh, Damrak natuurlijk, uh, Zijkantbeurs van Berlagen uh, komen veelal banieren. Uh, zo ook op uh, de Bijenkorf, uh, Krasnopolski, alle aangrenzende gebouwen rondom uh, de Dam. Uh, Rokin pakken we ook aan. We zien ook de, daar uh, bouwputten en zo. Het is natuurlijk altijd zo dat er in Amsterdam altijd gebouwd wordt. Ook dat uh, proberen we in te pakken. Dranghekken worden ingepakt. Abris, muppies. Uh, nou ja, veel rood, wit, blauw en veel oranje. Veel feest in Amsterdam. En, en het paleis op de Dam en de nieuwe kerk? Uh, de Nieuwe Kerk, uh, daar, daar moeten we uh, uh, nog op gebriefd worden wat daar de mogelijkheden zijn. En het paleis zal niet uh, versierd worden. Uh, het zij wel met, uh, met uh, prachtige bloemen, heb ik begrepen, het balkon. Maar verder niet. Nee, en, en ik begreep dat er nog iets uh, met Schiphol gaat gebeuren. Uh, met Schiphol gaan we in gesprek. Dus we kijken ook wat daar de mogelijkheden zijn. En er wordt zelfs al gedacht om zeg maar, zeg maar de, de, de A4... waar natuurlijk de prominente gasten vanaf Schiphol uh, richting Dam worden gereden... om daar ook nog uh, iets te doen. Maar wat daar de mogelijkheden zijn, dat moet nog onderzocht worden. Ja. Hebt u eigenlijk genoeg tijd om het allemaal nog uit te voeren? Want het is allemaal kort dag natuurlijk. Ja, nou goed, we zijn natuurlijk wel proactief bezig. Op het moment is de gemeente bezig met het selecteren van een producent. Uh, maar wij bekijken natuurlijk al alle mogelijkheden... En dat zou zo kunnen zijn dat er mogelijkheden bijkomen, maar dat er ook mogelijkheden afvallen. Maar in ieder geval zijn wij voorbereid om, om dit op alle uh, mogelijke middelen door te zetten, dit ja. ontwerp. Uh, la laten we even gaan naar uh, de city marketing. Uh, Frans van der Aavond, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ik ben directeur van uh, City Marketing Amsterdam. Ja. En uh, samen met de gemeente Amsterdam uh, voor dit plan van Koeweide Postma gekozen. Waarom eigenlijk? Nou, we hebben een, een opdracht uitgegeven. En Amsterdam Marketing heeft veel ervaring in het aankleden van de stad. Want wij doen dat veel al met banieren en in, inderdaad overhoek, die Shell-toren al en posters in de stad. Dus de gemeente heeft ons gevraagd om dat, om dat project te begeleiden. Nou, we hebben een, een pitch uitgeschreven aan, aan, drie, aan drie bureaus in, in Amsterdam. En daar het Koerwijde Postmet ontwerp is, is gekozen, uiteindelijk door het college van BMW. Hè, want die, die, die kiezen dat. Ik denk dat wij het allemaal een heel uh, helder, strak. Um, Dolgfeestelijk uh, ontwerp vonden. Ik vind het ook belangrijk. Hè. Nederland heeft een hele goede namensgrafische. Uh, heeft een hele mooie grafische traditie. Dus het is belangrijk dat het er ook goed uitzag. En uh, ja, we denken dat het heel goed gelukt is. Want wat moet het volgens u uitstralen, die, die inhuldiging? Nou, kijk, zeker als je. Uh, er zijn eigenlijk twee centrale gebieden die, die, die op tv komen. Hè. Dat is natuurlijk het gebied rondom de dam. Uh, en op de dam zelf en het gebied uh, op het ei waar s'avonds die, uh, die Koningsvaart uh, is. Dat zal heel veel op tv komen, uh, niet alleen hier, maar ook in het buitenland. Wij vinden het van Amsterdam Marketing heel belangrijk dat de stad er dan heel mooi en goed uh, versierd uitziet. Dus het is belangrijk dat het helder is, dat het duidelijk is. Dat het feestelijk is. Um, en dat geldt zeker voor die, deze twee belangrijke gebieden. En een van de rest van de stad proberen we natuurlijk helemaal mee te nemen. We vinden het ook heel leuk als je de stad komt binnenrijden. Dat dat met vlaggen is. En uh, nou ja, zoals net al werd gezegd, we hopen ook wat op Schiphol te gaan bereiken. Ja. Dus één, één, zoals dat zo mooi heet, één groot gebaar. Maar u ziet het ook echt als een, een marketingmoment voor Amsterdam? Ja, kijk, je moet altijd profiteren van het moment dat je weet dat je op een internationaal podium staat. Dat gebeurt vaker, maar dat gebeurt nu zeker met, uh, met, uh, met uh, uh, zoiets als, uh, als de inhuldiging. Dan weet je gewoon dat je als stad enorm in beeld bent. Nou, dan is het belangrijk dat je er uh, dat die stad er goed uitziet. Renden we zich nog maar even misschien aan het, uh, uh, het eerdere koninklijke huwelijk, of het huwelijk van de kroonprinses van Zweden, of het jubileum van uh, koningin Elisabeth. Het is belangrijk dat die stad er dan uh, goed naar voren komt. Ja. Ik weet niet of u in 1980 ook bij City Marketing werkte. <laughs> Nee, ik kan natuurlijk zeggen, dat ik nog niet geboren, maar dat is nou net nu niet maar. Nee. Maar toen merkte ik, in ieder geval, toen werkte ik nog nee. niet. Nee, maar, nee werd ik nog het, op school. maar werd het toen ook zo nagedacht, denkt u, over het versieren van de stad? Ik denk, ik denk dat als je die beelden ziet, dat er... Uh, toen is toen zeker dat dan, als ik even kan herinneren... Maar goed, nu zijn de technieken en, en, en het beeldregie... Uh, is, is ook veel anders en anders geworden. Maar je ziet wel, als je kijkt naar de inhuldiging van Wilhelmina bijvoorbeeld in 1898, dat de stad toen ook al enorm versierd was... met gigantische toegangspoorten. Dus het is wel een traditie om de stad zo feestelijk aan te kleden voor zoiets. Ja. Goed, dank dat we even in de telefoon kwam. Frans van Avert van okay. City Marketing Amsterdam, hij is de directeur. Ik ga praten, doorpraten met Dick de Groot, die dus de versieringen heeft ontworpen. Um, ik begrijp dus dat iemand anders het dan nu gaat uitvoeren, meneer de Groot. Is het niet raar dat u dat dan weer uit handen moet geven? Nou, dat is niet zo raar. Dat is ook zeker niet onze expertise. Ik zou zeggen, uh, gelukkig, dat we dat wel uit handen moeten geven. Want dat zijn natuurlijk enorme uh, doeken, uh, banieren, vlaggen in, in enorme aantallen. Die moeten allemaal geprint, gedrukt uh, worden. En die moeten ook opgehangen worden. Dus dat is ja. natuurlijk uh, niet onze discipline. I is aan... een Ieder zijn vak eigenlijk. Ja. Ieder een vak, ja. Dat dus geven wij heel graag uit handen. Dus dat is die producenten die nu gezocht wordt, die dat allemaal voor elkaar moet gaan maken? Die moet het allemaal voor elkaar gaan maken, ja. ja. ja. En daarvoor uh, is er dus niet zo heel veel tijd meer, want dat moet allemaal nog binnen een maand gebeuren nu. Dat moet. Het ja, moet een week van tevoren moet het hangen. Dus dan praat ook ik uit mijn hoofd over 23 april. Ja. En dan blijft het daarna ook nog een week hangen. Maar de, inderdaad, haast is geboden. Ja. Is het voor jullie ook uh, natuurlijk even? U zei: We hebben al proactief gereageerd. Dus u wist, u wist dat dit eraan zat te komen op een zeker moment. En, en toen al was wat, wat schetsen gemaakt of zo. Hoe werkt zoiets? Nou, proactief in zoverre. Proactief nu vooruitlopend op de totale productie. Nee, wij werden uh, gebeld. Wij zaten in een competitie. Wij werden door de heer van de avond gebeld, uh, medio uh, februari. Maar toen had u nog niks klaar liggen. Nou, ik wist niet dat ik, wij werden uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Dus nee. we zaten in een creatieve pitch, zoals wij dat noemen, met twee andere bureaus... Nou ja, dan uh, wordt het natuurlijk uh, uh, hectisch op uh, bij ons uh, op de studio. Alles even stilgelegd? Alles, alles even stilgelegd. We hebben daar een, een team van vijf uh, designers opgezet. Die hadden mm, nou een krappe week, eigenlijk vier dagen... Uh, uh, en het mooie daarvan is ook dat je dan op een gegeven moment ook beslissingen moet gaan nemen. Uh, dit idee kwam eigenlijk redelijk snel boven water, maar dan is er op een zeker moment enige twijfel. Maar op het volgende moment uh, hak je keihard knopen, ga je erin geloven en werk je dat gewoon helemaal breed uit. Ja. En dan hoop je natuurlijk dat je wint. Nou, uiteindelijk is het uh, op vrijdag 1 maart, geloof ik, gepresenteerd. Op dinsdag 5 maart nog doorgepresenteerd aan de minister-president. En daarna kregen we het verlossende telefoontje. Ja, ja. En u hebt ervaring met uh, het uh, aanpassen van huisstijlen. Bijvoorbeeld Van Gogh Museum, HEMA hebt u gedaan, het logo. Ja, ja. Uh, dit is eigenlijk helemaal uit het niets iets nieuws maken, hè? Uh, nou, wij, wij, wij uh, maken ook wel nieuwe huisstijlen, van uh, een heel nieuw logo... tot een hele visuele identiteit, een hele visuele stijl. En soms inderdaad is het het aanpassen van huisstijlen, in het geval van HEMA. Omdat ja, je moet natuurlijk oppassen dat je zo'n merk niet beschadigt... door totaal hmm. iets anders neer te zetten. Het voordeel is maar, dat dit in principe natuurlijk niet een merk is dat we al kennen. Ik bedoel, dit is eigenlijk iets nieuws. En... Feitelijk is dit een evenement, het is, uh, het is één dag... <laughs> En uh, wat, ja, dat is enigszins nieuw voor ons. We hebben wel uh, voor hebben we de, de conventie van Achlem gedaan. Uh, mea is nog ooit opgericht in Achlem. Achlem was ook een evenement in een klein Fries dorpje... met uh, vele uh, nationale en internationale sprekers. Onder Bill, Bill Clinton. Clinton, ja. Ja. ja. Maar uh, het woord city dressing uh, moet ik ook uh, zeggen, uh, <laughs> kennen wij ook niet zozeer. Dus ja, dat is inderdaad uh, ook uh, voor ons relatief nieuw. Maar ja. het gaat uiteindelijk wel om, om iets neerzetten, een identiteit neerzetten, een stijl neerzetten. Ja. En gaat u nu straks ook uh, die week uh, voor die tijd, als het dan allemaal hangt, uh, op een fiets door de stad als een soort Karrel Lagerveld controleren of het allemaal echt mooi is geworden? Nou, wij, zullen, wij gaan het uh, sowieso al vastleggen. Ik denk dat we de, de, zeg maar de hele productie, de, het, de aanloop toe, uh, het uh, ophangen en zo. Ja, we willen het op een of andere manier wel vast gaan leggen. Ja. Nou, uh, succes nog even, want het, is nog even, het duurt nog even voordat het zover is... maar het zal er ongetwijfeld prachtig uitzien. dik de Groot, eigenaar van Post, maar Hartelijk dank voor het gesprek. Dank u wel. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Het Formule 1 seizoen is gisteren begonnen en voor het eerst sinds lange tijd deden er weer eens een keer de Nederlander mee. Guido van der Garde is zijn naam. Voor Anne van der Veen reden om zich deze week in een echte mannenwereld te storten, toch Anne? Ja, Jurgen, Formule 1, daar gaan we het deze week over hebben. Nu is onze Formule 1 coureur nog steeds in Australië. Hij werd gisteren laatste. Maar Lennart van der Boom van de TU Delft, dat was wel te verwachten, hè? Uh, ja, als je, als je kijkt naar uh, in wat voor auto hij rijdt, uh, hij is natuurlijk ook niet zo heel ervaren in de Formule 1. Dan is er eigenlijk niet anders te wachten dat hij uh, laatste wordt. Maar hij heeft hem in ieder geval uitgereden. En uh, ja, goed, we hopen natuurlijk dat hij nog een keer uh, wellicht voor een punt kan gaan. Maar er zit ook een andere kant aan de sport en dat is de technische kant. En daarom ben ik op de TU Delft. Want Lennart, jouw grote droom is? Uh, ja, toch echt wel in de Formule 1 uh, te komen werken. Maar dan niet als coureur? Nee, als coureur, dat heb ik helaas lang geleden moeten opgeven. Maar uh, ja, met een studie aan de TU in Delft... dan uh, is een droom uh, om in de Formule 1 te werken toch uh, een stuk dichterbij gekomen. En wat kan jij dan doen? Uh, nou ja, we hebben al uh, iemand van, die vier jaar geleden bij het team zat. Die is nu aerodynamica-specialist bij Lotus. En dat is toch de auto die uh, gisteren gewonnen heeft. Want dat is de droom van niet alleen Lennart hier... maar van heel veel jongens die hier rondlopen. En voor mensen die die sport niet begrijpen... hebben we een fragmentje klaarstaan. Waar gaan we naar kijken? Of luisteren in dit geval? Uh, ja, we gaan luisteren naar een uh, fragment van uh, 2008 als in de uh, laatste uh, laatste race in de laatste bocht van de laatste ronde het kampioenschap bepaald wordt. Hamilton is going to Vettel. Has he got the pace to do that? And of course Vettel is powered by the Ferrari engine, so he is highly motivated. We see... horen de commentatoren schreeuwen, maar wat is hier nou aan de hand? Uh, Hamilton die uh, moest vijfde worden in de race. Op dit moment ligt massa uh, van Ferrari ligt eerste. En uh, zometeen gaat er iets gebeuren waardoor Hamilton zijn pla vijfde plaats verliest. En hij twee ronden de tijd heeft om uh, alles nog goed te maken. Dit was 2008. Hamilton wordt dus ingehaald door twee heren. En hij moet racen, racen, racen. En hoe loopt dit af? Kan je dat ook even laten horen? Uh, ja, Op dit moment gaat, uh, uh, gaat massa over de finish. De Brazilianen worden helemaal gek. Iedereen staat te juichen, maar niemand weet nog wie het kampioenschap uh, gaat winnen. En, uh, hier zometeen twee bochten later uh, gaat Hamilton toch nog voorbij... aan iemand die nog uh, op droog weerbanden reed in de regen. En uh, die haalt in de allerlaatste bocht haalt hij hem nog net in. Dat gebeurt hier. De ogen beginnen te stralen, want dit is Formule 1 voor jou, hè? Ja, deze spanning. En uh, als je hier hele, het hele jaar naartoe hebt gewerkt... want dan gaat het hier, dit is de Alparteose waar het om gaat... En, uh, ja, als het dan zo spannend wordt, ik denk, ik, ik zou het als monteur ook niet meer uh, uithouden. Hoor. En hier moet jij zien te komen? Ja, om hierin met het uh, hele circus mee te mogen reizen en, uh, en deze spanning mee te mogen maken. En dan te zien dat jouw product, wat jij hebt gemaakt, uiteindelijk wint. Ja, dat is toch wel echt de absolute droom. Morgen om deze tijd meer van Anne van der Veen over de racewereld dus en de Nederlanders die daarin actief zijn. En straks is het Stand.nl. Het is goed dat de spaarders in Cyprus meebetalen aan de redding van het land. Dat is de stelling. U mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Nu eerst het laatste nieuws. Hier is Gert Kluk. Radio 1. Het NOS-journaal. Paus Franciscus heeft in Vaticaanstad het eerste buitenlandse staatshoofd ontvangen. Zijn landgenoot president Cristina Fernandez de Kirchner van Argentinië. De nieuwe paus heeft als aartsbisschop van Buenos Aires vaak kritiek gehad op het beleid van Kirchner. Hij verzette zich onder meer tegen de legalisering van abortus en het homohuwelijk. Morgen wordt de nieuwe paus in een plechtige ceremonie geïnstalleerd. Vliegtuigbouwer Airbus heeft een recordorde binnengehaald. De Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air heeft 234 toestellen besteld en met de opdracht is ruim 18 miljard euro gemoeid. Lion Air koopt 169 toestellen van het type A320 en 65 van de A321. De eerste vliegtuigen worden volgend jaar geleverd. En de overeenkomst tussen Airbus en Lion Air wordt gezien als een klap voor de grote concurrent, het Amerikaanse Boeing. Een militair is veroordeeld tot vijf jaar zelf voor verkrachting en poging tot doodslag van een prostituee. De man van 32 was dronken toen hij haar bezocht. De prostituee raakte bewusteloos en moest met zware verwondingen in het ziekenhuis worden opgenomen. Het OM had zes jaar geëist. En dit zijn de hoofdpunten. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Op de A4 Antwerpen richting Berg op Zoom staat tussen Knoopend Marquis en Berg -om -Zoom Zuid drie kilometer na een ongeluk. Bij Bergom Zuid zijn twee rijstokken dicht. Al het verkeer wordt de over de vluchtstok geleid. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt NL. Jurgen van der Berg. Cyprus, het volgende land rondom de Middellandse Zee, moet worden gered. En premier Mark Rutte is daar niet blij mee. Het is natuurlijk zeer frustrerend dat Cyprus in deze situatie is gekomen. Uh, te meer daar op die Cypriotische banken natuurlijk sprake is van grote bedragen aan Russisch geld. Uh, dus dat is heel irritant. Vandaar ook dat Nederland het van belang vindt dat uh, er op een of andere manier betrokkenheid is... ook van de private sector. Meebetalen dus, dat was de eis van Nederland en Duitsland. En dit betekent dat de Cyprioten een deel van hun spaargeld in moeten leveren om het land te redden. Is het goed dat de spaarders nu gaan meebetalen aan het reddingsplan... of geef je hiermee een verkeerd signaal af... en zorgt dit voor nog meer wantrouwen op de economische markt? Ik praat erover met Henk Nijboer, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Dag meneer Nijboer, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan begin, kort antwoord ja of nee. Hier komen de keuzes. Je bent beter af zonder spaargeld. Oneens. Elk euroland dat in de problemen komt, moet gered worden. Eens. Ook in Nederland gaan we een keer een beroep doen op de spaarders. Oneens. Dan de stelling, en ik roep alle luisteraars op om daarop te reageren. Het is goed dat de spaarders in Cyprus meebetalen aan de redding van het land. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u Twitter het eens of oneens doet met hekje standpunt. Het is goed dat de spaarders in Cyprus meebetalen aan de redding van het land. Meneer Nijboer, eens of oneens? Daar ben ik het mee eens. Ik vind het uh, redelijk en ook verstandig om een bijdrage van uh, spaarders in Cyprus uh, te vragen. Te meer omdat er heel erg veel, en dat weet ook iedereen, uh, Russisch geld uh, stond. Dat er witwaspraktijken waren. Dat uh, de reden waarom Cyprus zo in de problemen is... een enorme opgeblazen financiële sector is. En dan vind ik het ook redelijk om van de spaarders een bijdrage te vragen... om uh, uit dit drama uh, weg te komen. Maar goed, de Cypriotische Jan met de Pet, die zijn spaargeld daar heeft staan... die kan daar toch niks aan doen? Nou ja, die heeft natuurlijk ook jarenlang geprofiteerd van een heel gunstig fiscaal klimaat. In Nederland hebben we de vermogensrendementsheffingen. Iedereen betaalt 1,2 procent. Veel discussie over. Dat is echt een belastingparadijs daarvoor geweest. En het is nu een eenmalige heffing. Uh, en die vind ik goed te verdedigen. Uh, kunt u toch begrijpen dat die Cyprioten boos zijn? Die zeggen, ja, uh, we hebben daar jarenlang hard voor gewerkt... en nu wordt het gewoon van ons afgepakt. Ja, ik kan me wel goed voorstellen dat mensen uh, daar boos over zijn, maar ik vind het wel redelijk, want het alternatief was geweest dat uh, of uh, de banken uh, waren omgevallen en het spaargeld helemaal niet uh, zeker uh, was geweest, of dat uh, wij, en ik had dat dan als uh, Nederlandse parlementariër moeten uitleggen, uh, wij er geld uh, aan hadden verstrekt, wat we nooit weer terug zouden zien, en daar ben ik niet toe bereid. Dus dan vind ik het, iemand moet de rekening betalen. Ik vind het redelijk dat de spades ook een deel betalen ja, in maar, Cyprus, maar zeker ik... omdat er ook zoveel Russisch geld staat. Ja, Ik, ik, ik zei dat bij die keuze natuurlijk... ook in Nederland gaan we een keer een beroep doen op de spaarders. Toen zei u heel ferm nee. Maar vertaal deze situatie nou eens naar Nederland. Als dit, als dit zo zou zijn, dan zouden we, dan zouden we dat dus ook uh, moeten doen. Nou, ik heb hier een maand geleden ook bij uw programma mogen zitten... toen we de SNS-bank uh, redden. En toen was het precies uh, om het spaargeld van de mensen uh, veilig te stellen... hebben we SNS gered. En u heeft dus ook gezien dat, Nederland, uh, uw dat in Nederland het geld uh, veilig is... Ja, oh, dus daarom, daarom, denk, daar, daar, daarom zei u toen nee op die, uh, op die keuze Nou oh ja, dat hebben we dus, uh, dus, dus laten zien dat we dat in Nederland niet laten gebeuren. Ja, maar goed, Cyprus is toch onderdeel van Europa... en wij hebben toch dat, dat uh, garantiestelsel? Dat, dat gaat hier dus ineens niet op? Ja, maar dat geldt net zoals in Nederland. Dat garantiestelsel, uh, daar staan de banken in het land zelf garant voor. Hè? Dus de Rabobank en de ABN staan in Nederland, stonden in Nederland garant voor de SNS-bank. Ja, in, in Cyprus zat elke bank uh, zat in de problemen. En daarnaast staat het land garant. Daarom hebben wij SNS gered, hè die de vergelijking gaat goed op. Maar Cyprus kon dat ook niet opbrengen. En dan is het echt de vraag of wij met Nederlands uh, belastinggeld... Uh, rijke Russen uit de brand zo moeten en, uh, redden. En daar ben ik niet toe bereid. Dus ja. we hebben nu een lening. Die ze kunnen ze... Nou, er zitten heel strakke voorwaarden aan, maar die kan niet zo groot zijn... dat ze hem nooit terugbetalen. Daar ben ik echt niet toe bereid. En dus vind ik het verstandig dat de, de Cyprusse uh, Spades uh, hoe, hoe pijnlijk ook aanslaan. Z Denkt u niet dat die rijke Russen dit al lang zagen aankomen... En, en een hele hoop van uw geld daar hebben weggehaald? Nou ja, er staat in ieder geval nog een hele hoop geld, want er is gewoon natuurlijk door de banken gekeken en ook door de Europese Commissie en Jeroen Dijsselbloem afgelopen weekend, hoeveel staat daar op die spaarrekeningen en wat, wat zou dat opleveren als we daar een eenmalige solidariteitsheffing voor vragen? Dat is 5,8 miljard, dus er staat nog ontzettend veel geld. Ja, want de, dat is toch de vraag, hè? pak je hier toch niet gewoon de, de, de gewone Cyprioten mee eh, of, of toch die rijke spaarders, wat dan eigenlijk de bedoeling is. Eigenlijk is het dus schuld van de Russen. Nou ja, staat, nou het is ook de schuld van de regering zelf natuurlijk... die het zo heeft laten exploderen en een sector heeft uh, mogelijk gemaakt. En dat was ook bewust. Hè? Men heeft bewust bouwt een economie op een instabiele financiële sector. Uh, en ik denk dat het redelijk is om van iedereen een bijdrage te vragen. De grote spades boven de 100.000 uh, is nu in het voorstel... wordt ook meer van gevraagd dan van de kleinere spades. En er is nu nog wat discussie in het Cypriotisch parlement... of die verhouding nog anders kan. Nou, dat kan ik me voorstellen. Maar hoe dat, staat u daarin? Want 6,75 was het eerste percentage. Dat zou dan eventueel drie worden ja. voor mensen onder de 100.000? Ja, dat is aan het, uh, aan het parlement in Cyprus, wat mij betreft. Uh, maar ik kan me goed voorstellen dat, uh, dat zeg maar, rijkere uh, spaarders en vooral waar, waar er meer sprake is van witwals, zwart geld, hoe rijk je bent, hoe meer uh, dat daar is, uh, durf ik wel uh, aan te, be te beweren, dat, dat, dat die verhouding wat schuift. Maar dat is aan het, uh, Europees, uh, aan het Cypriotisch ja, parlement. Ik geloof dat ze er morgen over gaan stemmen. Ja. Uh, was er eigenlijk geen andere manier geweest? Ik bedoel, hadden ze niet met extra bezuinigingen of, of op een andere manier de, de, de, de, de zaak kunnen opnemen. Want nu tref je de burgers dus heel direct. Iemand zegt hier ook op onze site... je blijft van het spaargeld van mensen af met een uitroepteken. Ja, maar het probleem is... als je het naar Nederlandse verhoudingen zou vertalen... Zou het, uh, er wordt nu 400 miljard geleend. Hè? Dus twee derde van de economie wordt uh, daar geleend. En dat zit allemaal in die financiële sector. Uh, ja, en dat was echt het spaargeld daar. Daar drijft dat hele land op. En dan is het dus ook redelijk... als dat het oorzaak is van het probleem... dat daar een uh, bijdrage van wordt gevraagd. Dat, was echt, dat is ook uniek. Daar is Cyprus ook uniek in. Dat is heel anders dan andere Europese landen. En dat zwart geldprobleem En de omvang van het uh, geld. En dan is het ook redelijk om daarvan een bijdrage te vragen. Ja. Uh, was het überhaupt eigenlijk nodig om Cyprus te redden? Ik, ik, ik lees overal dat het zo'n kleine economie is. Ik bedoel, die hadden we toch wel gewoon kunnen laten gaan dan? Ja, maar ik ben dan wel echt bang voor de stabiliteit van de euro... en ook van, het, van de eurozone. En daarmee dus ook uh, de repercussies die dat op Nederland zou kunnen hebben. Zelfs en bij daarom... het kleine Cyprus? Zelfs bij het kleine Cyprus, ja. En dat is ook de reden. Ik heb in een debat vorige week, toen Jeroen Dijsselbloem, onze minister van Financiën, naar de, naar de top ging, heb ik ook gezegd van, we doen dit voor een harde euro, niet voor uh, zwarte roebels. En dat is nu ook de uitkomst gebleken. Uh, dat is pijnlijk voor de mensen, maar ik denk wel dat dit een redelijke, redelijke oplossing is, die ook echt nodig is voor de stabiliteit in de eurozone. Hmm. Laten we even wat reacties doorlopen van mensen die er uh, wel kijk op hebben. Denk ik, Europarlementslid Sharon Bols, ook voorzitter van de Commissie voor Economie en monetaire zaken. Zij is ontzet he, door deze reddingsactie. Kleine beleggers worden beroofd van de bescherming... die hun spaargeld genoot volgens EU-regels. Als een bank dit had gedaan, dan zou die terechtstaan... wegens misleiding. Ja. Mag een overheid dit gewoon doen? Vraagt zij zich af. Ja, maar wij hebben ook gewoon een belasting op vermogen. Er is een eenmalige belasting op vermogen. We hebben 1,2% vermogensrende En we vragen hier nu enkele procenten. Nou, er is nu nog discussie over, daar hadden we het zojuist over. Maar zeg maar tussen de 6 en 10% uh, eenmalig om uh, uit de problemen te komen... die in de financiële sector zelf uh, veroorzaakt zijn. En ik vind dat echt redelijk. En als we dat niet zouden doen, dan zouden wij uh, de belastingbetalers hier in Nederland zouden om moeten draaien? Nou, het ene alternatief was dat alle banken failliet waren gegaan... en niemand zijn geld uh, terug had gezien, of misschien maar voor de helft. Uh, ik kan dat niet daar inschatten, maar het zal in die orde, orde zitten. En het andere alternatief was geweest inderdaad, dat wij een lening hadden verstrekt... waar wij nooit uh, het geld van terug hadden gezien. Ja, Daar ben ik niet toe bereid. Nee. Volgens Carola Schouten, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie... is er door uh, Cyprus geen reden gegeven om uh, ook spaarders... onder de 100.000 euro te belasten. En is er een principiële grens overgegaan. Gaat deze maatregel niet te ver? Uh, ja, maar dat vind ik echt onzin. Want we hebben zelf in Nederland ook gewoon vanaf 20.000 euro betaald iedereen 1,2% belasting. En we hebben hier een eenmalige heffing. Uh, de Cyprioten hebben jarenlang geen belasting betaald over hun spaargeld. Mooie rentes gekregen. En nu uh, de sector enorm in de problemen zit, vind ik het ook terecht om daar een bijdrage van te vragen. Cyprus hoopt hiermee ongeveer 6 miljard binnen te halen. Is die bijdrage groot genoeg? van de Cypriotische burgers of, of uh, liever nog een grotere bijdrage gezien? Nou, er waren in het begin, zou de reddingsoperatie, 17 uh, miljard kosten. Net zoveel als het hele uh, bruto binnenlands product. Dus net zo groot als de hele economie zelf. Uh, dat is nu teruggebracht tot 60 procent. En dat vind ik een, een forse, maar ook redelijke bijdrage. En ja. dat, vind ik, dat vind ik redelijk. Mensen vragen zich ook af: waarom hebben we dit in Griekenland eigenlijk niet gedaan? Toen dit allemaal speelde daar. In Griekenland hebben we, was ook een, als een ander probleem. Er waren de overheidsfinanciën ook totaal uit het lood uh, geslagen. Er zijn ook obligatiehouders en aandeelhouders uh, aangeslagen. Dus elk land heeft wel zijn eigen oplossing. En daarom is dit ook zo uniek. Omdat ja, hier toch zoveel ja, dubieus geld stond. Uh, er zoveel, die hele sector is opgeblazen. Uh, en dit was echt een bankenprobleem. En dan heb je dus ook een oplossing waar je ook bij de Spades terugkomt. Hmm. De vraag is nu even he, of, of dit nou uh, genoeg is. Uh, en, en of dan uh, de rust wat, wat terugkeert. Dat lijkt er eerlijk gezegd niet op. Want... Uh, nou, er zijn ook mensen die zijn toch echt wel bang voor zo'n bankrun, hè? Ja, maar ik heb, uh, ik, heb, ik, heb, ik heb de rentes vandaag niet extreem uh, zien uh, veranderen. En dat, dat is al vaak een teken dat het redelijk stabiel is. En natuurlijk altijd als je... Ingrijpt. En dat was met Griekenland zo, maar dat was ook bij SNS in Nederland zo. Dan heb je de eerste dagen, is er een heleboel turbulentie. Dat is ook onvermijdelijk welke oplossing je ook kiest. Uh, maar ik geloof er echt uh, in dat dit en voor Cyprus... op de lange termijn een goede oplossing biedt. Die ook met die leningen krijgen die ze ook kunnen terugbetalen. Dus niet opzadelen met onmogelijke opgaven die de sector kleiner maakt. En die ook de criminaliteit, want dat moeten we niet vergeten... De criminaliteit en witwassen aanpak daar. Want dat is daar natuurlijk een fors mm. Want de, de banken op Cyprus hebben er ook, geloof ik al op ingespeeld. Hè? Die hebben in ieder geval het bedrag wat je kon opvragen... Uh beperkt. Dus de online service van banken is buiten gebruik gesteld. Ja. Uh, nou, dat, dat zijn toch nog wel maatregelen, hoor. Ja, maar er is er ook heel wat aan de hand. Dat land stond op omvallen, ja. dat moest worden gered. En ja, dan ik, bedoel, we... ik, ik sta even aan de kant van die kleine spaarder daar op Cyprus gewoon. Die, ja. kan, die kan dus niet opnemen wat hij wil... Moet er ook nog eens een keer bij gaan betalen? Ja, dus voor een paar dagen is dat inderdaad... is het bankaire systeem uh, even op slot... om tot een oplossing te komen die de hele economie erop houdt. Want laten we wel wezen... iedereen wist dat voor Cyprus al maandenlang... en Cyprus zelf ook, er zijn parlementsverkiezingen ook overgegaan over deze problematiek... dat er een uh, oplossing moest komen. Dat ze enorme problemen hadden. Dat men er niet zelf uit kon komen. En ook hulp van andere landen nodig had. Uh, dat willen we bieden. Maar ik vind ook dat de spaarders zelf daarbij een bijdrage kunnen leveren. En dat is nu ook uh, gebeurd. Ja. Is het gevolg... Niet... He, dat, dat als er nu uh, weer landen in de problemen dreigen te komen... als er daar maar signalen van zijn... dat mensen onmiddellijk hun geld van de bank gaan halen... want die denken, ja, wat daar in Cyprus gebeurt... dat kan ons ook overkomen. Ja, maar er is dus geen reden toe... omdat uh, in Cyprus echt de unieke situatie is... dat daar zo opgeblazen financiële sector was... met zoveel dubieus geld. Maar wat is, is het, het waar de... dat u dit nu zegt? Want ik bedoel, het kan, het kan toch zo weer gebeuren? Nou, we hebben in Spanje hebben we, hebben we de banken bijvoorbeeld wel gered. In Ierland hebben we het gedaan. We hebben SNS vorige maand in Nederland aan de hand gehad... Dus er zijn voorbeelden te over waarom dat daar niet gebeurde. En hier is ook op voorhand, ik heb vorige week zelf het debat met de voorzitter van de Eurogroep, Jeroen Dijsselbloem hierover gevoerd. Is dit ook helemaal niet uitgesloten dat dit zou gebeuren? Ja. Um, iemand op ons forum zegt, uh, oneens met de stelling, dit is een blunder van de eerste orde. De overheid toont zich onbetrouwbaar door de staatsgarantie voor spaarders los te laten. Ja, maar de, de staatsgarantie voor spaarders... We, we hebben voorgesteld wordt een eenmalige heffing, een solidariteitsheffing op spaargeld. En dat is... Uh, dat, dat, in Nederland hebben we elk jaar een vermogensbelasting... en dat is daar een eenmalige, uh, terwijl ze daar jarenlang niks hebben betaald. En dat, uh, dat garantiestelsel, dat heb ik zojuist uitgelegd... Hè, wat dat betekende als, de, als dat in werking zou stellen... dat de banken om zouden vallen, dat de overheid niet kon betalen... en dat dan niet, iedereen zijn geld ook niet had gezien daar. Ja. Um, u, Kortom, u zegt dit is een, een, in die zin een bijzondere situatie. Het zal niet ergens anders gebeuren, al niet in Nederland. Zo is het. Ja. En nog een reactie van iemand die zegt, uh, ja, wie trekt er eigenlijk steeds weer zo aan die, aan die touwtjes? Het is allemaal een rare bedoeling. Ik ga mijn spaargeld van de bank halen en een flessen whisky en cognac van kopen. Nou, dat zou de economie in ieder geval een beetje stimuleren. Dus ik zou zeggen, nee, mensen, nee, nee, het, geld in Nederland, dus, uh, het geld in Nederland, maar ook in Duitsland en ook in andere landen om ons heen is gewoon uh, veilig. Goed. Uh, nou, uh, dan gaan we eens kijken wat onze luisteraars vinden. Um, en het is natuurlijk altijd makkelijk praten als het over Cyprus gaat. Hoewel ik moet zeggen dat um, uh, toch, uh, het toch een beetje 50-50 is /50, als ik naar de percentage kijk. Uh, ruim 1200 mensen gestemd, 51% is het eens met de stelling, 49% oneens. En de stelling is dus het is goed dat de spaarders in Cyprus meebetalen aan de redding van het land. Stand.nl, Goedemiddag. goedemiddag ik, spreek, ik ben het oneens met de stelling. Het is al, is al gezegd ook dat er is een garantie gegeven voor aan spaarders dat ieder wat de 100.000 euro onaangetast blijft. En de overheid, uh, ja, die is nu gewoon onbetrouwbaar. Wat uw gast trouwens zegt van die fictieve rendementbelasting, die gaat niet naar de banken toe, die gaat naar de overheid toe. En er zijn wel meer landen waar geen vermogensbelasting gegeven wordt. En dat zou betekenen dat, dat die spaarders geen bescherming meer krijgen. Dus dat vind ik een beetje een kromme redenering. Ja. ja. Bijvoorbeeld zelfs in België wordt nou, er naar mijn weten, geen uh, fictieve redden een belasting gegeven. Dus uh, als daar een bank om valt, dan moeten ze dat ook maar betalen. Is dat dan de redenering van uw gast? Ja, nou, ja hij zegt dat dit het, dat het een uitzonderlijke positie is hè, voor Cyprus, maar u zegt dat ik geldt voor meer landen. Er landen waar geen belasting. En, en bijvoorbeeld Luxemburg, waar ook heel veel uh, geld gestald is, uh, we, die leven daarvan. En ik begrijp niet dat uw gast zegt dat als ze weer geld, bijvoorbeeld uit Rusland, in een land gestald wordt, dat dat slecht zou zijn. Ik heb altijd begrepen dat als er weer geld bij banken binnenkomt, dat ze daar weer mee handen en daar weer geld op verdienen. Ja. Dus dat is alleen maar een groot dat er veel geld komt. Ja. Kortom, oneens met de stelling. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Van der Heugel, ja, Dag. Ik uh, ben het helemaal eens met de stelling. Het land is uh, de, net als Griekenland, net zo corrupt. Dus de mensen hebben er in het verleden al heel weinig belasting betaald. En nu worden ze een keer aangepakt. Ja. En stel en dat, het, stel dat, dat het hier vind... in Nederland zou, uh, aan de orde zou zijn, zou u dat ook uh, betalen gewoon? Oh, wij, wij, wij hoeven dat niet. Wij worden dat gewoon omdat we zo'n nette zo net belastingbetalers zijn. Ja, ja. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Boerdering nou, De vorige spreker bewijst dat het populistische praten van politici helpt... Uh, dat heeft niets te maken met corruptie of diefstallen, vrouwen, bla. Ik ben het oneens met de stelling. Het, geeft inderdaad een, het legt inderdaad een bom onder het vertrouwen van mensen... in het garantiedepositorystelsel... waardoor het gevaar bestaat dat de bankrun in diverse landen ontstaat. Hoe Ik vaak wel waarom hoe... mensen geloven dat dit een lening is... want iedere politici die een beetje verstand van zaken heeft... ...weet dat dit geld ook nooit meer terugkomt... ...net als de 320 miljard die inmiddels op Griekenland gegooid is... Nee. ...die 600 miljoen die duivelboom gezegd heeft, dat komt terug. Dat komt niet terug. Net als de jager in mei 2010 gezegd heeft... ...de leningen naar Griekenland komen met rente terug. We zien niets terug. Kortom, de politici maken steeds raardere bokkensprongen... ...om de crisis van 2008 te verbloemen, te verbergen. Of ze hebben het niet door, of ze willen het niet stappen... Maar dit hoort niets op. Duidelijk. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben het weer eens met de, de stelling. Wat Henk Nijboer al zei. De Cypriotische spaarders. die hebben jarenlang kunnen profiteren. van het gunstige systeem daar. zowel de kleine man als de Russische zwartspaarder. om het even grof te zeggen. En dat systeem was toch een soort van waterhoofd. namelijk veel te groot. gezien de omvang van de economie van het land. Gevaar is inderdaad wel die precedentwerking. dat mensen geen vertrouwen meer in banken hebben. Maar ik moet toch wel even benadrukken dat. De Cyprus kan gewoon de eurozone uit. Er wordt gedaan alsof het een heel dwingend systeem is. Maar als dus Cyprus het in de problemen is gekomen, de eigen falen... gewoon de koekjes niet bevalt van de eurozone, dan stappen ze eruit. Mm. Alleen dan zullen de problemen dus nog groter zijn. Maar alleen dus dat element van dwang, dat zie ik niet. Want je kunt kritiek hebben op de maatregelen van de euro en van de eurogroep. Maar dan stap je eruit. Nou. Er aan de hand. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik zeg het maar. Ik ben het niet eens met de stelling, uh, dat wil zeggen uh, een stukje wel. Maar ik vind het met name onjuist dat er uh, onder die 100.000 euro daar een heffing uh, gegeven wordt. Want ik dacht dat bij de andere eurolanden daar is een garantie dat die 100.000 altijd uh, terugkomt. En dat vind ik van die heer Nieboer... Het is wel aardig om daar nou, een verhaal op te hangen over die 1,2 10 procent, maar dat, dat is appels met peren vergelijken. Dus ik ben het wel eens met dat er een heffing komt voor de hogere ja. uh, saldi, maar niet voor de. En ik wil niet zeggen dat het een kleine zal die net onder de ton zit, maar laat ik het dan zo zeggen, niet voor de, de bedragen onder ja. de 100.000 euro. U vindt dat die ton eigenlijk gewaarborgd moet blijven? Dat vind ik, dat ja. is een regel die we hebben. En anders hadden we eerder met dit soort flauwekul moeten komen, en ik vind het ook. Dat, uh, dat politieke praat wat ik straks hoor, denk dat is echt toch afkaterd, dat, uh, dat had je dan eerder moeten bedenken. Dank u wel, Stampert goeiemiddag. Hallo? Hallo, zeg maar. Ja, goedemiddag, Jan Bakker. Uh, ik ben het uh, ontzettend eens met de stelling, heel hardgrondig. Uh, ze hebben gigantisch kunnen profiteren van het uh, gunstige belastingklimaat. En uh, wij betalen heel netjes vermogensbelasting boven de 20.000 euro per persoon. Dus ook dat die 100.000 euro gegarandeerd moet blijven voor spaarders. Met dat, met dat fenomeen ben ik het wel eens. Maar boven de 20.000 euro spaargeld, nou belast dat maar... omdat ze anders van ons belastinggeld daar de garantie van willen hebben. Daar ben ik dus absoluut mee oneens. Mm. Zij hebben net als de Grieken hebben zij kunnen profiteren... Uh, ook, ook van een gunstig belastingstelsel, maar daarbij ook nog een keer. Net als in Griekenland wordt de belasting die betaald wordt ook mondjesmaat betaald. Omdat via allerlei slinkse zijwegen wordt er inkomen, wordt verzwegen. Er worden rekeningen betaald zwart op parkeerterreinen. En dat moeten wij dan van ons belastinggeld gaan, gaan ja, bijspijken. Ja. Ik ben het daar dus absoluut niet mee eens. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo met wie? Ja, ja u spreekt met Luiks uit Utrecht. Ja, ja. Ik ben het met de stelling zeer eens. Het is een boete het is zeer redelijk en zeer gevaardig dat de spaarden de in Cyprus daar be, be, be betaalt. Dank, dank, dank, dank. Stampenel, goedemiddag. Hallo. Hallo, goedemiddag. Ja, zeg maar. Goedemiddag, uit Erik Vinken hallo? Erik? Uh, ja, ik wil even aangeven dat ik het oneens ben met de stelling. En niet omdat ik vind dat de mensen in Cyprus niet bij mogen dragen, want dat vind ik op zich geen fout uitgangspunt. Maar als het probleem zit in zwart geld, als het probleem zit dat mensen niet via de belasting bijdragen, dan moet je dat systeem reorganiseren. En niet in één keer, out of the blue, worden mensen die het geld gespaard hebben. ...dan een heffing achteraf gaan doen. Ja. Dus ga gewoon het hele stelling, het hele belastingstelsel reorganiseren... ...en zorg dat ze op die manier bijdragen. Ja, maar ja, goed, dan heb je op korte termijn geen geld uh, nog op de wal gehaald natuurlijk. En dat is wat ja. nu wel gebeurt. Als er vervolgactie is dat het belastingstelsel gereorganiseerd wordt... ...dan kan ik achter de stelling staan, nou, maar op deze nou. wijze niet. Nou ja, ik neem aan dat de EU dat inderdaad wel uh, vraagt van Cyprus... ...dat ze die zaak daar eens een beetje gaan aanpakken. Stam.nl, goedemiddag. Jurgen met René, goedemiddag. René. Uh, ik ben het net als de vorige uh, spreker ook oneens. Uh, uh, ik vind natuurlijk ook dat uh, daar waar het fout gaat, moet het aangepakt worden. Maar hier is er heel iets anders aan de hand. Want die man die bij u zit, die, die verbloemt het allemaal heel mooi. Deze landen hadden in het begin zo nooit bij de euro gemogen. Dat ja. is hetzelfde als dat je zegt, van, joh, je stuurt een kind een snoepwinkel in. En vervolgens gaan we dat kind straffen omdat hij een, uh, een stuk chocola pakt. Ik bedoel, dat zijn van die inkoppers, die wist je van tevoren. En nu moeten we natuurlijk alles recht trekken. En dan snap ik wel dat dit soort zaken aan de orde komen. Maar deze landen, die hadden er nooit, nooit bij uh, mogen zijn. Want dus op het moment dat daar de beslissing over werd genomen, was dit ook al zo, zei je? Je? Ja, toen, mocht je, ja. toen is het ook al aangegeven, bepaalde landen zijn niet daadkrachtig, daar, de, daar is de politiek niet, uh, niet voor elkaar. Uh, de koers kun je natuurlijk uh, de munteenheid daar kun je de partij van zo vertrekken. Ja. Diezelfde meneer die nu bij u in de uitzending zat die negeren dat allemaal. Het is allemaal genegeerd en het is allemaal nou. gespeeld. Oké, okay, dankjewel. Maar... Uh, we doen nog eentje. Stad.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van Dijk. Hoe mooi zou het er uitzien in Nederland voor de gehandicapten, voor de ouderen, voor de zieken als de Partij van de Arbeid even, even gemotiveerd was om wat voor hen te doen, als ze klaarstaan om het corrupte Griekenland en het corrupte Cyprus te helpen met leningen en alles. Dat ten eerste. En ten tweede, ik ben echt geschrokken van de opmerking van uw gast over het belastingklimaat, dat ze daarvan hebben geprofiteerd. Wie hebben in Cyprus van de als klimaat geprofiteerd. De rijkere, de Russische maffia, maar niet de, de, de mensen... We weten, de, uw gast misschien wel, hoe onderbetaald talloze arbeiders in Cyprus worden. Mm. En zij, als ze dan nog eens een beetje hebben kunnen sparen... zij, zijn het de dupe daarvan, van, van, van, van deze maatregelen. Goed, We gaan dat gelijk doorspelen aan de gasten, En dat is Henk Nijboer. Dank dat u wel. trouwens. Uh, Henk Nijboer, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Dan nou reageert u gelijk mee even op dat laatste wat die meneer zegt. Die komt op voor de gewone man in, in Cyprus. Ja, nou, dat vind ik ook heel goed te begrijpen. En juist omdat hij zegt van uh, in Nederland hebben we ook problemen. Uh, heb daar oog voor. Vind ik het ook redelijk om te kijken als je gewoon naar de feiten kijkt. In Nederland heeft men een spategoed gemiddeld van een kleine 20.000 euro. Per hoofd van de bevolking. In Cyprus is dat meer dan 80.000 euro. En dat is een veel armer land wat die meneer terecht aangeeft. Dan kun je niet je ogen sluiten uh, dat daar een enorm probleem is. En dat er ook enorm veel geld staat. Waar, waar, ik, gewoon, waar ik het redelijk vind om daar, een, daar iets van te vragen als we een oplossing komen. Ja, en, en uw argument daarvoor is dat daar geen vermogensbelasting wordt betaald? Maar, uh, nee, je, dat is ook, nee, mijn argument is ook, dat is een van de argumenten. We hebben heel veel landen vermogensbelasting en dit is een vermogensbelasting. Maar heel veel landen ook niet, hè, dat, dat zei klopt. een van die bellen ook. Dus moeten we dat daar dan ook gaan doen? Nee, maar mijn argument was, uh, is dat de financiële sector daar veel te groot is geworden... Dat die Be dat er bewust uh, zijn er grote banken gecreëerd. die allemaal uh, geld witwassen. die voor rijke Russen uh, geld laten kunnen stallen. En dat we die nu aanslaan bij het oplossen van de problemen. En dat we daar niet alleen maar Nederlands belastinggeld uh, achteraan uh, willen sturen. Ja. Dat we daar niet toe bereid zijn. Dat is het argument. En verder zei ik van he, de DGS. dat het de depositogarantiestelsel. dat is een stelsel waarin banken garant staan. Die waren anders omgevallen. Dus dan was het ook als, ook als het in werking was getreden. was dat geld niet veilig geweest. En dan is de vraag: wil je, vind je het redelijk om spaar? Dus daar een heffing voor op te leggen, nou dat vind ik redelijk. We kennen in Nederland dus de vermogensrendementsheffing en dit is een eenmalige solidariteitsheffing uh, die in Cyprus wordt gedaan. Ja, er zijn toch ook mensen en dat hoor je toch in, in veel belles. Hoor je dat als ondertoon ook dat dat dit toch ook een bom onder het vertrouwen is hè, in, in, in banken. Mensen ja, beginnen toch nu ook ook zelfs hier in Nederland. Dan kunt u nog honderd keer zeggen van uh, ja dit is alleen maar een situatie die op, op Cyprus van toepassing is, maar dat wilde toch bij heel veel mensen niet in heb ik het idee. Nee, dat hoor ik ook. Ik kan alleen maar zeggen dat is niet nodig. En we hebben het vorige maand nog aangetoond bij de nationalisatie van SNS, waar trouwens ook heel veel discussie over was. Waar ik ook volledig achter sta dat we dat hebben gedaan. daar werden toch bepaalde groepen beleggers werden ook al benadeeld. Ja, beleggers, aandeelhouders. Als je aandelen koopt in een bedrijf en een bedrijf gaat failliet, ben je geld kwijt. En dat moet bij een bank ook zo zijn. Dus dat is zeker waar. Maar voor het spaargeld gold dat niet. Zelfs boven de 100.000 is daar alles gegarandeerd. Nee, maar ik bedoel, wat is nog als je stelt dat je gaat beleggen? in dit geval, zoals bij SNS dat was... dan ga je ervan uit dat, dat je dat onder bepaalde voorwaarden kan doen. En dan wordt dat toch, op het moment dat zo'n bank omvalt... wordt dat ineens een ander verhaal. Ja, nou goed, als je aandelen koopt in een bedrijf... weet je dat het failliet kan gaan. Dat geldt ook voor een, nou ja, een bank kan genationaliseerd worden... zoals we nu hebben gezien. En dat betekent dan dat je je geld kwijt bent. En dat, lijkt, dat is ook gezond. Maar voor spaargeld geldt dat het oh. veilig is. Zeker in, uh, zeker in Nederland en in de rest van Europa. En zo. mensen zeggen, ja, dit, dit was toen ook al zo. Toen we Cyprus erbij haalden, hadden we toen niet uh, eerder uh, een beter moeten opletten? Nou ja, wat zeker zo is, is natuurlijk dat die corruptie uh, die daar plaats heeft, het witwassen, daar hebben we ook de afgelopen jaren, ook als Partij van de Arbeid, best wel veel aandacht voor gevraagd. Maar het is best wel lastig om in een land, wat, wat zelf mag beslissen over de wetten, uh, om daarin te grijpen. En dit is wel het moment wat dat uh, kan. Want we, he, nu kunnen we harde eisen stellen, en dat is ook gedaan. Dus ja. nu komt er komen de programma's, er komen ambtenaren van de Europese Commissie... die komen orde op zaken stellen. Er komt een heel straf programma om het ja. corruptie en witwassen tegen te gaan. Maar dat zal wel even duren. Henk Nijboer, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hartelijk dank voor de bijdrage aan deze Stand.nl. De stelling blijft op de site staan. Er is in de percentages niet zo heel veel veranderd. 52 eens 48 oneens 1347 mensen maar liefst gestemd. En uh, zometeen na twee is er Dit is de Dag, Thijs. Goedemiddag, bij ons is uh, Diederik Samsom te gast. Hij is één jaar en één dag leider van de Partij van de Arbeid. Gisteren precies een jaar. We gaan met hem terugblikken op het afgelopen jaar... en uh, naar de huidige stand van zaken in de politiek kijken natuurlijk. Verder is uh, meester vervalse Geert-Jan Jansen te gast... over de Rembrandt die is ontdekt. En na drieën uh, gaan we praten met drie schrijvers... die alle drie een uh, zwarte bladzijde uit hun familie hebben beschreven. Marcel Reuzer, Leonie Jansen en Laura Staring. En dat allemaal na aanleiding van de Boekenweek. Zo meteen na twee dus. Dit is de dag. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag.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 Preventief fouilleren levert echt objectief meer veiligheid op. Maar dat hoeft je natuurlijk niet overal te doen in een gemeente of in een stad. Dat hangt echt al van waar je het doet. Ik vind dat dit dus veel te ver gaat. Je doet dat zonder een verdenking. Dus een soort algemene aanwijzing, daar gaan we fouilleren. En zo'n succes is die wet nou ook weer niet. Of dat drie keer op de 2000 gevallen een keer een vuurwapen is gevonden. Hm. Men blijft rellen en er blijven incidenten. Criminaliteit, justitie en de rechterlijke macht...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 Dit jaar bij NBA in één dag, Ken Blanchard live vanuit de VS. Kijk op NBA in Dit is Radio 1.